aan te tonen dat we wel degelijk keihard bewijsmateriaal hebben. That we So what do we really know that we can talk about? Nu komt dat bewijs. Well, we know that the Assad regime has the largest chemical weapons program in the entire Middle East. We weten dat het regime van Assad het grootste chemische wapenprogramma heeft in het Midden-Oosten. Meerdere keren is dat gebruikt op kleinere schaal. We weten dat het regime specifiek beperkt was om de Damascus-suburbs van de oppositie. En het was frustreren dat het niet gelukkig had in het doen. So. De reden om aan te vallen was de frustratie... om de oppositie in deze buitenwijk van Damascus weg te jagen. En zichtbaar waren mensen van deze eenheid... die specifiek met dat chemische wapenprogramma in de weer zijn. We weten dat these specifieke instructies waren. We know where the rockets were launched from and at what time we know where they landed and when. We know rockets came only from regime controlled areas and went only to opposition controlled or contested neighborhoods. We, we weten waar de raketten vandaan kwamen, hoe laat ze vertrokken, waar ze landden en dat ze kwamen uit de plek die door het regime werd gecontroleerd. Later, all hell broke loose in the social media. With our own eyes, we have seen the thousands of reports from 11 separate sites in the Damascus suburbs. All of them show and report victims with breathing difficulties – people twitching with spasms, coughing, rapid heartbeats, foaming at the mouth, unconsciousness, and death. En met eigen hoog hebben we gezien hoe mensen eh, getroffen werden door die chemische wapens en die sloten aan op wat er via de sociale media werd verspreid aan getuigenissen. And just as important, we know what the doctors and the nurses who treated them didn't report. Not a scratch. Not a shrapnel wound, not a cut, not a gunshot wound. We saw saw rows of dead. Lined up in burial shrouds. En legt dat naast de getuigenissen van doktoren en verpleegsters. Geen enkel schotwond. Geen uh, gewonden die als gevolg van gevechten waren uh, gewond geraakt. We zagen rozen van kinderen. Lying side by side. Sprauld op een hospital floor. Alle van hen. Ded van Assad's gas. En surrounded by parents en grandparents die hadden dezelfde fout.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 This is the indiscriminate inconceivable horror of chemical weapons. This is what Assad did to his own people. Dit is wat Assad We also heeft know aangericht een onbegrijpelijke aanval op on zijn eigen mensen. About the aftermath. We know that a senior regime official who knew about the attack confirmed that chemical weapons were used by the regime. We weten dat And een functionaris van het regime did dit heeft bevestigd... en dat hij uh, het I heeft geëvalueerd dat het, het groter uitpakte de dan de bedoeling was. Als je zei, je nation heeft niets te houden... dan laat de Verenigde Nations in immediately... en geef de inspecteurs de onfetterde access... zodat ze de kans hebben om je verhaal te vertellen... Instead for 4 days they shelled the neighborhood in order to destroy evidence bombarding block after block at a rate 45 kost is die hele buitenwijk gebombardeerd om sporen en bewijsmateriaal te vernietigen aldis minister Kerry That access as we now know was restricted and controlled in all of these things that I have listed, in all of these things that we know – all of them – the American intelligence community has high confidence – high confidence. This is common sense. This is evidence. These are facts. So the primary question is really no longer, what do we know? The question is, what are we? We collectively – what are we in the world going to do about it? As previous storms in history have gathered, when unspeakable crimes were within our power to stop them, we have been warned against the temptations of looking the other way. History is full of leaders who have warned against inaction, indifference, and especially against silence. Dus is nu de vraag al dus, Kerry, wat gaan we er collectief internationaal mee doen? Het gaat er niet meer om wat we weten, want we hebben high confidence, een groot vertrouwen... dat de feiten zoals ik die hier op tafel leg, dat die kloppen. Ja. And that began nearly a century of effort to create a clear red line for the international community. Al sinds het begin van de Eerste Wereldoorlog hebben we rekening gehouden met dit soort eh, verschrikkingen. Dat mag nooit meer gebeuren. Dat noemen wij die rode lijn die is nu overschreden. That's why we signed agreements like the START treaty, the New START treaty, the chemical weapons convention, which more than 180 countries including Iran, Iraq and Lebanon have signed on to. It matters to our security and the security of our allies. It matters to Israel. It matters to our close friends – Jordan, Turkey, and Lebanon – all of whom live just a stiff breeze away from Damascus. It matters to all of them where the Syrian chemical weapons are, and if unchecked, het is niet alleen een kwestie voor Syrië, maar ook voor de hele regio... die het slachtoffer kan zijn van dit soort aanvallen... die nu binnen Syrië hebben plaatsgevonden. Vandaar dat we dit internationaal moeten aanpakken. Het betekent omdat veel andere landen... die politieën die internationale normen ontwikkelen... kijken. Ze kijken. Ze willen zien of de USA en onze vrienden... betekent wat we zeggen. Het is directe relatief tot onze credibiliteit en of landen nog steeds de Verenigde Staten geloven als het iets zegt. Ze kijken om te zien of Syrië het kan getrouwd worden, want dan misschien ook. Het argument om heel goed in de gaten te houden, Aldous Kerry, is dat ook andere landen nu gaan kijken in hoeverre. Syrië wordt bestraft. Dit kunnen we niet ongemerkt laten passeren. Wat we konden of niet doen matters in real ways to our own Ook onze eigen veiligheid zegt hij is van belang. Het gaat er zeer om wat we nu gaan doen, maar ook wat we niet gaan doen. It matters because if we choose to live in a world where a thug and a murderer like Bashar al-Assad can gas thousands of his own people with impunity even after the United States and our allies said no and then the world does nothing about it. Er zal geen einde aan de test van onze besluit... en de dangeren die van die anderen vliegen... die geloven dat ze kunnen doen zoals ze willen. Als we nu Assad niet aanpakken, het tuig, de moordenaars zoals hij Assad omschrijft... dan zullen andere mensen slechteren in de wereld denken van... oh, wat daar kan gebeuren, kan dus ook gewoon ongestraft verder passeren. We zullen nu behoorlijk zijn... in de absence van actie om nucleaire wepens te krijgen. Het is over Hezbollah and North Korea, and every other terrorist group or dictator that might ever again contemplate the use of weapons of mass destruction? Will they remember that the Assad regime was stopped from those weapons' current or future use, or will they remember that the world stood aside and created impunity? In de toekomst zullen mensen zich moeten realiseren... dat Assad moet worden gestopt, collectief en internationaal. Anders zullen zij denken, wij kunnen ook doen wat we denken te kunnen doen. Our concern with the cause of the defenseless people of Syria... is about choices that will directly affect our role in the world... and our interests in the world. It is also profoundly about who we are. We are the United States of America... We are the country that has tried, not always successfully, but always tried, to honor a set of universal values around which we have organized our lives and our aspirations. This crime against conscience, this crime against humanity, this crime against the most fundamental principles of international community, against the norm of the international community, this matters to us. And it matters to who we are, and it matters to leadership, and to our credibility in the world. My friends, it matters here if nothing is done. It matters if the world speaks out in condemnation, and then nothing happens. America should feel confident and gratified that we are not alone in our condemnation and we are not alone in our will to do something about it and to act. The world is speaking out, and many friends stand ready to respond. The Arab League pledged, quote, to hold the Syrian regime fully responsible for this crime. The Organization for Islamic Cooperation condemned the regime and said we needed, quote, to hold the Syrian government legally and morally accountable. Kerry verwijst naar steun in de Arabische wereld voor wat Amerika wil gaan doen. Hij zegt de machteloze situatie van Syrische onschuldige burgers... heeft ook te maken met onze rol, onze belangen in Amerika. Wij zijn Amerika. We hebben altijd geprobeerd om universele waarden te beschermen. Dit drukt op ons geweten en het is nu een kwestie van leiderschap... een kwestie van geloofwaardigheid en het is van internationaal belang... als er iets wordt gedaan, maar ook als er niets wordt gedaan. Hij wilde niet recorderen dat we a party to turning such a blind eye. So now that we know what we know, the question we must all be asking is, what will we do? Let me emphasize, President Obama, we in the United States, we believe in the United Nations. And we have great respect for the brave inspectors who endured regime gunfire and obstructions to their investigation. Maar zoals Ban Ki-moon, de secretaris-generaal, heeft gezegd: en en en en. de UN-investigatie. zal niet afvragen wie deze chemische wapens gebruikt. We hebben respect voor wat de VN-inspecteurs op in dit moment aan het doen zijn in Syrië. maar hij benadrukt dat deze inspecteurs niet op weg zijn om te zoeken wie verantwoordelijk is, maar wat er is gebeurd. Dat is de definitie van mandate. De UN kan niet iets vertellen that we haven't shared with you this afternoon or that we don't already know. And because of the guaranteed Russian obstructionism of any action through the U.N. Security Council, the U.N. cannot galvanize the world to act as it should. So let me be clear. We will continue talking to the Congress, talking to our allies, and, most importantly, talking to the American people. President Obama will ensure that the United States of America makes our own decisions on our own timelines, based on our values and our interests. Now We know that after a decade of conflict, the American people are tired of war. Believe me, I am too. But fatigue does not absolve us of our responsibility. Just longing for peace does not necessarily bring it about. And history would judge us all extraordinarily harshly if we turned a blind eye to a dictator's wanton use of weapons of mass destruction against all warnings, against all common understanding of decency. These things we do know. We, also know that we have a president, Natuurlijk zijn we moe van oorlogen, maar het verlangen naar vrede, zegt Kerry, komt niet vanzelf. Vandaar dat hij zegt, het is duidelijk dat uh, we als Amerika mogelijk zelf iets moeten doen. We blijven praten met het congres, met onze bondgenoten, maar ook vooral met het Amerikaanse volk. Maar het is duidelijk, zegt hij, dat het mandaat van de VN onvoldoende is, als gevolg van een veto door Rusland, om iets, echt iets te kunnen doen tegen Assad.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 because we know there is no ultimate military solution. It has to be political. It has to happen at the negotiating table. And we are deeply committed to getting there. So that is what we know. That's what the leaders of Congress now know. And that's what the American people need to know. And that is at the core of the decisions that must now be made for the security of our country and for the promise of a planet where the world's most heinous weapons must never again be used against the world's most vulnerable people. Thank you very much. Al minister Kerry van Buitenlandse Zaken, die nog eens benadrukt dat president Obama duidelijk is geweest over wat hij verstaat onder een eventuele militaire aanval. Limited en tailored, dus een beperkte en op maat gesneden militaire aanval om, zoals Kerry hem noemt, een despoot Assad verantwoordelijk te houden voor de daden die in zijn optiek duidelijk en overtuigend zijn bewezen. Hij benadrukt dat Amerika het diplomatieke proces blijft steunen. Dat betekent dat uh, ze blijven praten met de mensen die hierover gaan. Hij begrijpt ook zegt hij dat er geen ultieme militaire oplossing kan zijn... om die burgeroorlog van de afgelopen 2,5 jaar in Syrië op die manier op te lossen. Het is en blijft altijd een politieke oplossing. Al dus John Kerry, de minister van Buitenlandse Zaken. Uh, geen vragen van de pers, het blijft bij een verklaring. Wessel de Jong uh, ja. in Washington, die heeft meegeluisterd. Um, ik heb niet... het Bewijs op papier gezien, maar hij is wel puntsgewijs gaan proberen aan te tonen dat uh, uh, die zenuwgasaanval um, in die buitenwijk van Damascus door uh, het regime van Assad is uitgevoerd. Ja, hij had een paar nieuwe punten die we nog niet eerder hadden gehoord uh, van hem. Uh, nou, om te beginnen natuurlijk het, het, het cijfer. Hè? De, de Amerikanen komen met, een heel, komen met een heel exact cijfer van hoeveel mensen erom zijn gekomen. Dat is natuurlijk toch wel indrukwekkend dat ze dat, dat, ze dat hebben. Hè? 1429 doden, waarvan 426 kinderen... Dat zo'n exact cijfer geeft toch wel aan dat de Amerikanen een heel uh, precies exact beeld hebben van wat daar gebeurd is. Hij kon ook vertellen, wat ik nog niet eerder gehoord, dat ze exact wisten van waar uit die raketten waren afgeschoten. Waar ze precies landen, hoe laat dat gebeurde. Hij zegt, ik heb al die informatie en hij zegt, je hoeft mij niet te geloven, lees het maar gewoon rustig na. He, die raketten werden afgevuurd vanaf... Uh, ja, uh, gebied uh, wat, wat gecontroleerd wordt door het regime kwam aan in die, in die buitenwijken. Die buitenwijken waar Assad, Assad gefrustreerd over is dat, dat hij daar die rebellen niet weg kreeg. Vandaar dat ze het gingen bestoken. Ze hebben beelden van troepen die zich gereed maakten. Dat ze vlak voor die aanval kennelijk gasmaskers gingen opzetten en dergelijke. Uh, Communicatie van commandanten achteraf die zich erg zorgen maakten... over dat hij ja, die aanval toch wel een beetje forser was uitgevallen dan gedacht. Um, ja, dat is eigenlijk de, de nieuwe informatie die ik nu gehoord heb. En dan natuurlijk, uh, ja, dan komt het politieke gedeelte van zijn hele speech natuurlijk. En in dat politieke gedeelte van die speech is hij toch ook wel heel erg bezig om te praten voor het Amerikaanse volk, want die zijn bang natuurlijk dat Amerika na Afghanistan, na Irak in de mogelijke volgende oorlogs betrokken zou kunnen gaan worden, maar daarin stelde hij de mensen enigszins gerust, want zegt hij het is een beperkte en een op maat gesneden aanval. Ja, en tegelijkertijd zegt hij ook, uh, ik begrijp, iedereen is moe van oorlog. Ik ben moe van oorlog, uh, de bevolking is moe van oorlog. Maar die oorlogsmoeheid, hij zegt, hij, die ontslaat ons niet van onze verantwoordelijkheden... dat we hier nu echt moeten ingrijpen. He, want hij zegt, hier is niet alleen oorlog... Onze norm is hier geschonden. Hier is een, een, een, mondiale, een mondiale norm is hier geschonden. Hij zegt we hebben in feite al. het is niet een rode lijn van Obama. Hij zegt: in feite is er al een eeuw lang is er een rode lijn getrokken door de internationale gemeenschap. Dat het gebruik van chemische wapens ontoelaarbaar is. En die. Die, die, wil die rode lijn wil hij nu handhaven. En hij zegt, het gaat er gewoon over who we are. En hij zegt, dan, dan komt natuurlijk een, een, een beetje de Amerikaanse zendingsdrang... komt hier natuurlijk om de hoek. Hè. Dat wij, wij, wij leven naar aanleiding van een aantal humanitaire principes. En, en ja, die wil hij in stand houden. En dat, dat, dat is nu belangrijk. een belangrijke rechtvaardiging van die actie... die er nu aan gaat komen. Want daar lijkt het toch wel op uit te draaien. Hoewel hij daar natuurlijk geen harde uh, toezeggingen... of uitspraken over heeft gedaan. Hij eh, zegt natuurlijk, we blijven het diplomatieke proces steunen. We moeten blijven praten. Maar zegt hij zich ook het een behoorlijke sneer naar de vn Veiligheidsraad. En met name naar Rusland. Omdat dat de plek is waar dit mandaat, mocht dat vanuit de Veiligheidsraad moeten komen... eigenlijk er niet toe leidt omdat Rusland sowieso de zaak gaat vetoen. Nee, hij zegt dat dit... Het... Hij zegt, uh, nou, in één kant is hij, hij begint natuurlijk vriendelijk. Hij zegt, ik heb groot respect voor de Verenigde Naties. Ik heb grote waardering voor het werk van de inspecteurs. Maar het werk van de inspecteurs, zegt hij, is toch op zekere hoogte... Is zinloos, omdat ze mij niks nieuws kunnen vertellen. En bovendien mogen ze hun opdracht is gewoon veel te beperkt... zegt hij, dat ze alleen maar gaan uh, vaststellen... of er chemische wapens zijn gebruikt. Nou, dat weet hij wel. En dan die politieke kant zegt hij, ja, heb ik gewoon niks van ze verwachten... van, van de VN te verwachten, omdat de Russen bij voorbaat... niet het is al duidelijk dat ze het gaan tegenhouden. Dus we moeten zelf wel verder. Hij heeft geen keuze eigenlijk, zegt hij. En buiten deze toespraak, Wessel, begrijp ik dus dat er een groot rapport beschikbaar is gemaakt voor de pers... waaruit je helemaal zou kunnen afleiden wat, waar het bewijs is op gebaseerd. Sommige dingen, zei Kerry, kunnen we simpelweg niet vertellen hoe we eraan kwamen. Maar in dit rapport gaat u zien waar al die punten die hij opnoemde vandaan komen. Ja, Hij zegt dat we eigenlijk een, uh, ja, een hele ongebruikelijke, ongewone stap nemen om dit soort informatie bekend te gaan maken. He, dat zijn de lessen die we geleerd hebben uit de tijd van Irak. He, dat je echt met heel overtuigend bewijs moet komen dat je mensen niet meer, uh, ja, je kunt niet meer verwachten dat de internationale gemeenschap en de bevolking uh, na Irak, kun je niet meer verwachten dat mensen je geloven op je blauwe ogen. Dus ze doen die ongebruikelijke stap en eigenlijk de, de, de inlichtingendiensten zijn daar een beetje huiverig voor om dat te doen omdat ze dan bang zijn uh, ja, dat hun kanalen opdrogen... dat ze dan methodes om inlichtingen te verzamelen... dan een volgende keer niet kunnen gebruiken. Maar goed, ze gaan natuurlijk toch, uh, om politieke redenen... komt er nu toch zo'n rapport. Waar ik dat nu precies te pakken kan gaan krijgen... dat uh, moet ik nu eens gaan ontdekken. In Zal de vormende... ik jou dat eens even gaan vertellen? Dat kan <laughs> namelijk okay. nu al op onze website nos.nl. Okay, want okay. daar staat met een grote kop... Ja. Kerry heeft uh, gezegd dat het bewijs overtuigend is... dat Syrië achter de chemische aanval zit. Uh, dat bewijst dus in het rapport op onze website, in een pdf. NOS.nl. Wessel de Jong, dank voor deze toelichting van die toespraak. Een opmaat naar een mogelijke militaire actie van Amerika tegen Syrië. Al dan niet in zijn uh, in, in eentje door Amerika. We gaan uh, een eind maken aan deze extra uitzending van het NOS Radio 1 Genaal. U krijgt zo direct het uitgestelde bulletin met Mariel Hageman. En daarna natuurlijk wat eigenlijk hier al had moeten beginnen. Um, brand met boeken van de VPRO. Ik wens u een prettige avond.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 De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry heeft herhaald dat de VS er zeker van is dat het Syrische regime chemische wapens heeft ingezet tegen de burgerbevolking. Kerry zei dat bij de aanval op 21 augustus 1429 doden zijn gevallen, onder wie 426 kinderen. De Amerikanen hebben bewijs dat het Syrische regime raketten met gifgas heeft afgevuurd op gebied dat in handen is van de rebellen. Het gebied werd vooraf geïnspecteerd door functionarissen van het regime. De raketten werden afgevuurd vanuit het gebied dat in handen is van het Syrische leger. Minister Kerry zei verder op een persconferentie in Washington dat niet al het bewijs dat de VS in handen heeft al is gepubliceerd. Dat materiaal gaat eerst naar de leiders in het congres, heeft president Obama bepaald. Hij overlegt met het congres over de reactie die de VS zal geven op het gebruik van chemische wapens door Syrië. PvdA-leider Samsom spreekt berichten tegen dat het binnen zijn fractie rommelt uit onvrede over compromissen met de VVD. De Telegraaf schreef vanochtend over kadaverdiscipline, maar Samsom neemt daar afstand van. Onlangs stapten twee PvdA-kamerleden op omdat ze vonden dat ze hun idealen in Den Haag niet konden waarmaken. Sommige kamerleden die moeite hebben met het regeerakkoord zeggen dat er wel degelijk ruimte is voor discussie.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 Rust in je kop of je geld terug. Ga naar mkbbrandstof.nl mkbbrandstof.nl Rust in je kop of je geld terug. Expert is 45 jaar en dat vieren we met superscherpe jubileumaanbiedingen... Deze week een LG 42 inch LED TV met superscher beeld. Nu van 499 voor 395 euro. En bij Exper kunt u al 45 jaar rekenen op de beste service. Expert begrijpt het. Dit is Radio 1, VPRO. Brands met boeken. Wim Brands. Ja, welkom. En ik ga praten in deze editie van Brands met boeken met Kaas Schippers. Met Kaas Schippers ga ik praten over zijn nieuwe verhalenbundel voor jou. Welkom trouwens. We gaan uh, praten over dat boek. En het. Merkwaardige is of het, ja, ik weet niet of merkwaardig het goede woord is, maar laat ik het nu toch maar ge gebruiken: dat jij naar Brussel ging om daar workshops te geven met filmstudenten. En om te werken aan wat dit boek moest worden. Verhalen over kijken en toeval, waar je heel veel over hebt geschreven in je leven. En dan gaan kort na elkaar je oude vrienden Gerard Brans en Bernlef dood. Gerard Brans en Bernlef die je al kenden vanaf, nou ja, dat, je, dat jullie 14, 16 waren. Met wie je ook uh, een uh, beroemd literair tijdschrift uh, hebt, uh, hebt gemaakt. Warbar. Uh, en over dat tijdschrift gesproken. Wij maken nu door de toespraak van, uh, van, uh, van uh, Carrie... een iets uh, andere uitzending, iets, iets korter. En... Dat gaat jou natuurlijk heel makkelijk af, want ik heb wel eens gelezen... dat als jullie dat blad maakten, dat literaire blad... dat jullie in één klap bewijs van spreken... alles wat jullie hadden zo weer in de prullenbak konden gooien. Nou, en... dat was vooral Gerard. Hè? Frans, Gerard Brandt. ja. ja die, die zat bij de kopij en de prullenbak stond naast zijn stoel. En hij gooide dat er dan niet in, maar hij veegde het met een elegant gebaar. Als ik me goed herinner, zweefde de kopij wel eens de prullenbak in af en toe. Nou, waar ik niet, die toespraak van Kerry niet naar de prullenbak wil verwijzen... maar nee. je ziet voor je dat die beweging bracht in Nee, het gaat, me, daar, het gaat me erom dat je, dat, je, dat je opeens even iets anders moet gaan, gaan doen... wat wij nu ook doen. Ja. Hè? We hebben, we ja. hebben die, die toespraak uh, gehoord. Je maakt een iets kortere uitzending... dus je gaat op een andere manier uh, vragen stellen, nadenken... Hm. Maar daar waren jullie dus heel goed in, in die improvisatie. Dat bond jullie waarschijnlijk ook. Ja, het, het, het komt ook wel voor in dit, in dit boek, in bepaalde, in bepaalde scènes. Ja, je, we waren erachter gekomen dat je alles kon doen. Een tijdschrift, dat denk je meestal aan gedichten of verhalen. Maar wij hebben de, de, de scheidslijn uitgepoetst tussen zeg maar de officiële literatuur en allerlei andere soorten teksten die je overal uh, kon vinden. Dat kon, gewoon, dat kon zowel een kindergedicht zijn als een uh, recept of een aanwijzing hoe je een blik moet openen. Dus de, en dat kwam alles, alles kwam door elkaar en daardoor kwam het een beetje los te zitten. Ja, Ik heb een mooi heb voorbeeld de... meegenomen uit de collectie ja. P-Rinks. Dingen die uit boeken vallen. Ja, je... je kreeg natuurlijk ook veel inzendingen of tips. Ik herinner me dat dit, uh, Jacco Grote, de directeur van de Harmonie... die tipte ons over... De uitgeverij. Ja, de uitgeverij de Harmonie... over deze collectie van een antiquaar P-Rinks. En die, uh, die kocht dus veel boeken in... En die zag dus dat in die boeken zat van alles. Een brief waarin iemand lid werd van de nazi-partij in Duitsland... of een recept uit 1947 voor Hussarensla... of een waslijst uit een hotel in Singapore. Het kon niet opwerkelijk. En wij dachten meteen, ja, dat is een... Via een mogen al deze mensen meedoen. Dus je kon, uh, eerst is het toen een totaalnummer geworden... en later uh, werd het een vaste rubriek. Dingen die uit boeken vallen. Ja, en ik heb dus een, een, een, een, een tijdschrift waar al die dingen in staan. Kooktijd voor vissoorten. Hier een aanzichtkaart van iemand... En je moet ook vaak raden wat het dan geweest is. Hans reclame. Een foto van een mevrouw die viool speelt. Alles wat uit willekeurige boeken is komen vallen. Ja. Maar jij zit daar in Brussel. Je hebt dat boek in petto. En dan gaan kort naar elkaar die mannen met wie je dat blad maakte. Maar met Gerard Brans heb je ook bij de Haagse Post gewerkt. Bij Hollands Diep. Met Bernlef heb je ook veel boeken gemaakt. Die gaan opeens kort naar elkaar dood. Dat, dat moet heel... Ja, ja, nou niet. je het voelt bijna als een... Uh een persoonlijke belediging. Iemand beledigt je door mensen aan je, je vriendschap en je liefde uh, te onttrekken. Toen ik naar uh, Brussel ging om die workshops te geven... toen waren ze, was Gerard wel ziek, maar ik denk die redde het nog wel een half jaar. En Henk die was eigenlijk niet zo erg ziek. Bernlef. En dat is toen Henk uh, Berlef ja, in, uh, in een week of drie uh, achter elkaar gebeurd... En ik was, zoals je zo even zei, met het boek bezig dat dat dan nu Voor Jou heet. Met allerlei soorten verhalen over, uh, over bosgeluiden. En een ander verhaal gaat over een model van de schilder Balthus... die nog steeds in een kasteel woonde in de Morfin. Dat was ik allemaal opgesloten. Ik zocht daar een vorm voor. En ik had, dacht ook... Je hebt uh, in verhalen, zit soms een leegte, vind ik... tussen het ene en het andere verhaal. Zoals een grootvader van mij, die zei over film. Als ik die vergelijking uh, mag maken, die had een man op het strand gezien... en dezelfde man zat even later een pijp te roken. In de film? In de film. En hij zei, maar wat gebeurt er nou in de tussentijd... Dus dat hij, is, ja. Er moet iets En ik had het met verhalen ook. Ik denk, als ik nou naar Brussel kom... Hij slikte de montage niet. Hij nee. dacht, is dat nee. ja, ja, hij was een realist. Ja. Dat heb ik ook zwaar in me. Dat moet... Dus die verhalen... Ik dacht, dat moet, daar moet iets tussen komen. Maar wat... En eh, toen ik dan in Brussel kwam, kon het niet anders dat het meteen... Ik reisde terug en begon aantekeningen te maken, ook over de stad Brussel zelf. En over Henk en Gerard, hoe, hoe me dat was overkomen. En zo zie je, zoals het ook achterop staat, als ik dat, want ik heb het zelf geschreven... wanneer hij verder schrijft, gaan zijn twee vrienden op in de verhalen. Ze komen naar Brussel en hij probeert hen zo lang mogelijk te laten blijven. Zo krijg Ik hou erg van een afwijkende vorm. En zo werd het niet een min of meer gewone bundel verhalen... maar er, er, er sloop iets in. Iets fugatisch, als het ware. Een andere lijn. En ik wist al snel dat ik aan het eind moest proberen... het waren op een mijn vrienden... de taal is mooi, maar je moet er ook wat mee doen... dat ik moest proberen hun iets anders te gunnen dan de dood. Weet je, laten we eens luisteren naar uh, uh, die vrienden. Naar Gerard Brans bijvoorbeeld. Die uh, ooit meedeed uh, aan het uh, Roemruchten radioprogramma van Wim T. Schippers. En uh, Schippers had een hele mooie rubriek. Wat aten zij. Dus dan belde die iemand en dan vroeg hij uh, wat ze gisteren aten. Ik herinner me dat ook vooral zo goed omdat Wally Tax bijvoorbeeld... ooit in dat programma zei dat hij het niet meer wist... want hij had alles uitgekotst. Maar dit is Gerard Brans... Bekentenissen aangaande gisteravond genuttigde maaltijden. Uh, wel. In afwachting van de telefoonverbinding. <tie> <tie> Wat is er nou voor organisatie toch weer, Romanov? hè? Ik wil even... Nee, ze Daar maken we die Russen even af. Ik uh, we draaien het toch wel een keer. Want we gaan Gerard, Gerard Brands, Eigenlijk Gerard Bron, luisteraars. Mede-oprichter. Samen met K. Schippers en J. Bernlef van het Roemruchten, tijdschrift. Barbarber. En eh, verbonden aan het tijdschrift... Kijk, wat had je gisteravond? Geen Bans! Ik heb gisteravond gezeten en Dan moet ik even nadenken, want ik verzeet zoiets eh, altijd heel gauw. Uh... Moet er een nadenkmuziekje bij je even of gaat het zo wel? Nou, een muziekje helpt altijd natuurlijk. Oh god, had ik dat dan me niet geopperd. <laughs> ik heb gisteren uh, schapencarbonaatjes gezeten. Arme schapen. Ik eet ze... Ik, ik, ik, Eerst melk ik kijk en bol ze bol afpakken en, en dan ik, nog ze van ze. Afklaveren. Ik houd van ze. Uh, dat weet je wel uit mijn publicaties. Maar ik houd eigenlijk zoveel van ze dat ik ze ook Om op eet. Om op te vreten. Ja. Dat is de ultieme liefde. Ja, zo weet ik er nog wel een paar. Ja, ik ook. Ja. Ja, ja. En wat dronk u daarbij? Eh... Uh, daar heb bij die schapenbouwtjes? Een, een rode wijn bijgedronken van mijn uh, uh, beroemde slijter in Saltbommel. Luc van Boort kan ik aanbevelen. Dat, daar moet u maar eens binnenlopen. En wat is dat voor wijn? Uh, uh, nou, hij heet Clocher Saint-Martin. Oh, gewoon zo'n drink- of tafelwijntje. Ja, een slobberwijntje. Slobberwijntje. Slobber hm. Lekker bij de schapenbouwtjes. Toetje. Uh, geen toetje. Geen toetje? Nee. Geen toetje, geen trek meer in toetjes. Gewoon schapen, bout, wijn... Wijn, eh... Uh, geen toetje. Brood erbij. Brood, zie je? Ja, brood, maar dat is geen toetje. Nou, dat was het. Maar geen, geen groene voer daarbij dan? Ja. Om die schapen nog een beetje het idee... Ja, ja, een tomaatje, hè? Een tomaatje? Peper. Maar houden schapen dan van tomaten? heb ik nee. dan nooit van. Die houden meer van hei. Het nee, dus is lekker ik... om op te kouwen. Vooral ja. die dophei. Ja. ja. Wist je dat, dat schapen gek zijn op dophei? Ja. Daarom is er zo weinig dophei. Want die schapen die haalden net als varkens de... de hoe heet die dingen ook weer? Die... die Ze uh... houden de heikaal. Nee, varkens die worden toch altijd gebruikt om, om, om dingen op te sporen? Hoe heet die, uh... Truffels. Truffels, ja. Ja, maar nou, dat kunnen schapen niet helaas. Nee, maar ik zeg toch ook, ik, dat zeg ik toch ook niet. Nee, wat zegt u dan? Maar ben je afgestudeerd als bioloog of niet? Nee hoor. Ben je gewoon een beetje liefhebberij? Ja, ja. Ik ben een amateur, een liefhebber. Maar je bent journalist dan. Ook. Dichter? Oh, bijna. Fijn. Ga je ook op de planken staan ooit, zoals al die mensen op een gegeven moment toch mee te moeten doen, zoals nu, nee, nee, ik noem, nee, ik noem een dorresteen. Oh, dat vind ik, een... dat vind ik vreselijk. Oh, vertel dat eens, zou, vertel eens. Dat zou ik niet durven. Oh, je vindt het vreselijk wat die mensen doen? Nee hoor. Het vind het. Nee, ik, ik, ik heb daar een soort angst voor. Dat, dat, uh... En misschien heb je ook een, het hoofd er niet naar. Hè? Je hebt niet nee, echt een markante kop. Nee, ik heb dat Kan niet, men niet zeggen. Ik heb niet, ik maar heb het valt misschien de... juist op, al die markante koppen. Waar je er ook moe van. Ja, kijk, u, u bent flamboyant. Maar ik niet. Nee, ik, dat doe ik niet hoor. Op de plakken ja. gaan staan. Zullen we het maar afronden nu? Ja, vind ik best. Ja. Wat zij, wat altijd wat, Atenzee. wat Atenzee. Dat was Gerard Brans. En hij zegt daar om een bepaald moment zo heel terloops iets heel moois. Hij schreef heel veel over dieren. Hè? Hij had een hele mooie rubriek in de Haagse Post. Notities over, korte verhaaltjes over, over dieren. Hij zegt dat hij journalist is en dan zegt hij ook, nou ja, dichter, bijna. En hij heeft dit gedicht geschreven... Aan een vriend. Ja, ik zie het. Hè? Het is een gedicht waar hij het, het ook vaak over had. Aan een vriend. De dood, daar wil ik bij mijn leven niet van horen. En mocht ik soms te spreken komen over sterven of zoiets... laat mijn woorden dan verwaaien tot niets... Ik herinner me dat ik uh, hem uh, opbelde toen Elke de Jong, collega van de Haagse Post, was overleden. En, uh, en hij zei toen: dat is een soort gevleugeld woord geworden. We, ik, wij doen er niet aan. Alsof je daar een keuze in had. En dat vond ik wel een, uh, misschien wel de enige juiste opvatting tegenover de dood. Maar hij heeft niet helemaal woord gehouden, want in, dat, in dit boek uh, moet ik toch berichten dat hij. Uh, ik heb gezegd dat hij verdwenen is. Ja, om dat... de kans te geven binnen dat boek weer terug te laten komen. Nou, dat, dat viel me een paar keer op dat je dat zegt. Hè? Je, je schrijft over, over, je, over je vrienden. En je beschrijft bijvoorbeeld bij Gerard Brans... dat je voor de laatste keer bij hem bent. Kon je, toen kon je niet meer met hem praten. nee. Nee, dat is, uh, een, een lijn in, in, in dat boek is de jazzmuziek. Ik heb in Brussel, waar ik woonde, een platenzaak gevonden... waar ze hele goede vinylplaten nog hadden. En ik heb een plaat gekocht van Billy, Ex, uh, Billy uh, Eckstein. Ja, waar wij, uh, toen we 14, 15 waren, altijd naar luisteren. En die heb ik meegenomen in dat hoofdstuk als ik naar hem toe ga. En zijn, uh, zijn dochter en zoon doen open. En hij ligt daar... Uh, ja. Voor iets te oefenen of zo leek het wel. Of hij weer de simpelste dingen waar zijn leven bestaat als lopen en slapen of zo. Of hij dat weer zich eigen moest maken. En toen zegt zijn zoon. We zetten die plaat op, Billy Eckstein. Dus dat hoorde ik op met hem op mijn 14e, 15e. En zo knalde Billy Eckstein, keihard door dat huis. En het is dus heel wel mogelijk dat hij die uh, muziek. Nog hoorden, we zijn toen weggegaan en s'avonds werden we opgebeld dat hij gestorven was. Hij zegt op een bepaald moment, dat, dat, daar, daar schrijf jij ook over in, in, in, in, in dat verhaal. Hij zegt van, ja, ik kan nu niet meer lezen... Nee. Hij stelt dat bijna vast als een, als een, als, alsof het een hele vrolijke openbaring is. Ja, het was een, het was een vrouw in het, in, in, in, die hem opzocht en in het ziekenhuis... die, die, die daar werkte en verpleegde. En die kwam zo'n blaadje brengen... dat in het ziekenhuis rondgaat tussen de patiënten. En, en toen zei hij tegen mij... voor het eerst kon ik zeggen tegen die vrouw... houdt u het maar, ik kan niet lezen. Want de kanker had zijn gezichtsvermogen... Aangetast. Voor bar Barber tegen de kanker, zei Henk later, die dat ook kreeg. Ik kan niet lezen. Dat vond hij nou iets. een verrukking, zoiets te kunnen zeggen. En uh, het hoefde niet meer zo so vaak. Ja, wat. Want dat probeer je. Je probeert natuurlijk die, die vrienden van je. zo onzichtbaar nou, door die verhalen te laten wandelen. Maar dan zo terloops dat ze in volle glorie aanwezig zijn. Maar ik liet dat fragmentje net horen van Wim Schippers... die daar met zijn volle geweld bovenop uh, op die brands gaat zitten... die maar de hele tijd ook zo heel langs de zijkant blijft, blijft, blijft staan. Dat moet ook niet makkelijk zijn om, om, om zo iemand uiteindelijk te portretteren. Ja, maar dat, uh, sommige dingen... Je, je hebt er natuurlijk allerlei uh, gevoelens over... maar als je dat eenmaal schrijft... dan schakel je die natuurlijk... Uh, uit alsof je een uh, fictie schrijft of zo, anders moet je er niet aan beginnen. Ik, ik heb het ook alleen maar kunnen doen in die tijd toen ik daar zat en vlak daarna. Ik geloof dat ik het later nooit meer uh, geschreven zou hebben... omdat ik in die vorm zat van het boek over verhalen... en als het ware uh, de, uh, wat er met hun was gebeurd daar uh, doorheen... Uh, Conflicten. En sommige geschiedenissen hadden uh, een soort vorm... die zwaar aan maar Barbara deed denken. Ik lag op een avond in bed. Dat was voor de dag dat Henk Berlin werd verbrand. En uh, ik luisterde heel veel naar de radio, werd in de, ook in de nacht. Ik weet dat je... Ik denk dat dit... Ja, doe maar. Heel ja, maar. en... Uh, midden in de nacht luister. Ja, midden in de nacht. En ik hoor ineens, ik zet de radio aan bijna half gek van verdriet, en hoorde de stem van Henk Pernlef. Ik denk, dat is attent, hij is dood en ze draaien iets van, een, een oud interview van hem. Even later hoor ik, toen dacht ik, ik verbeeld het me, ik hoor de stem van Gerard Brands en even later hoor ik ook mezelf. Wat was het nou? Ja, dat was ook zo. Ja, het was zo en het, was een, een, het bleek een radiostuk te zijn, een hoorspel, wat we hadden geïmproviseerd voor Wim Noordhoek in de tijd van de VPRO. Over vader gespeeld door G. Brands en Henk Bernleff en ik... die de kinderen en vader zei: jongens, nu naar bed, hè? het is nu mooi genoeg, mogen we nog even opblijven? De... Nee, het is nu... Ja, maar goed, uh, het is zomertijd, zegt Henk. Heel slim. Ja, wat is daar dan mee? Nou, wat is dat precies? Ah, jullie willen, willen iets weten. Nou, zo gaat dat door, enzovoort. En dat enzovoort. hoorde je dus... Midden in ik... de nacht, ja. Tel je daar gek... op, het, op, op, het, op het programma, dat heette toen nog niet woord, maar nou ja, ongeveer. Maar gek van verdriet. Laten we, laten we nou weet je, alsof het nu weer bijna nacht is. Dit is Henk Bernleff die, die over zijn eerste herinnering vertelt. Ergens uit de jaren tachtig. Nou, mijn allereerste herinnering is, denk ik... Uh, nou, ik neem aan, ik weet niet precies wanneer ik ben gaan lopen... maar jongetjes zijn er meestal een beetje trager mee dan meisjes, oh ja. Maar dat is zo rond een jaar meestal. Ja. En daar heb ik een herinnering die dus nog eerder moet zijn. Dat ik in een box sta. Mm -hmm. En uh, ik zie dus ook nog die spijlen waar ik doorheen kijk. Ja. En vraag op de achtergrond iets van een... Ik denk een rok of zoiets. Iets geligs was het. En ik roep zeer opgevonden me aan de spijltjes vastklemmend. Uili, uili. En dat heb ik laatst ja. nog eens gecheckt met mijn moeder. En wij hadden in de tijd een, uh, een Duits kindermeisje. Ja. Die heette Uli. Oh. Dus nou, dat, is, uh, dat is niet onwaarschijnlijk dat ik die dus Uli noemde. Ja. Dat kan natuurlijk heel goed zijn, verbastering. Ja. En dat is dan wel een hele vroege herinnering. En daarna is er maar dus... Maar zie je daar wat bij? Of is dat, wat, is dat dan? wat is dat voor een herinnering dan? Dat is een herinnering die gekoppeld is aan dat magische woord, ja. uili, uili. Ja. En een hevige opwinding. Maar uh, zie je dan ook wat, of niet? Nee, ik, nee ik, ik zie nu alleen die... Uh, die speeltjes van die box. Dat ja. kan ik me nog voorzien. En het feit dat je daar dus tegenaan keek. Hè? Ja. Dus die dwars door je blikveld heen loopt. Maar het gaat dus meer om de opwinding dan het beeld. Ja, het is meer een... Uh, een gevoel van... Uh, van... Uh, ja, opwinding. En opgesloten zijn ook... Uh, ja. Daarheen, ergens heen willen. Ja. Ik vermoed naar dat kindermeisje toen. Maar... Nee, duidelijke uh, visuele beelden heb ik daar niet. Maar waarom het je nou bij is gebleven? Dat begrijp dat ik. Dat is mij dus een totaal raadsel. Ah, zoals je geloof ik wel meer van dat soort ja. herinneringen hebt. Hè? Ja. Dat begrijp je dan niet? Nee, ik, het, het selectieprincipe is mij tot op heden nog een volstrekt raadsel. Mm. Um, en daarna een tijd niks, zei en... je? Dan een hele tijd niks. Uh -huh. En dan komen eigenlijk. Uh, dan is er een herinnering die ik nog. Toen was ik, die lig in hetzelfde jaar. Ik denk dat ik toen, uh, nou, ik vermoed zes was. Dat ik voor de eerste keer meemaakte dat iemand uh, de waarheid niet tegen mij vertelde. Dat gebeurde op luilak. Uh -huh. En mijn vader stuurde me... vertelde dat er een grote brand was op de hoofdweg in Amsterdam. Hij woonde op de Posjeskanen. Ja. En uh, dat ik me gauw moest gaan kijken. Nou, dat liet ik me geen twee keer zeggen. Dus ik holde naar de hoofdweg, naar de bakkerij daar. Ja. Nou, er was dus niets aan de hand. Laten nee, nee. grapje. de beel, ja. Uh, en ik herinner me nog dat ik terugliep... over die toch al wat mistroostige hoofdweg. Ja. Met een ongelooflijke opgekropte woede. Hmm. Over uh, dat iemand iets gezegd had wat niet waar was. He? Dat vond ik f... van een onwaarschijnlijk. Uh... Je zou bijna kunnen zeggen, dat is natuurlijk eigenlijk het begin van het schrijverschap als je dat ontdekt. He? Dat je dus met woorden iets kan <laughs> iemand iets wijs kan maken. Ja, ja, ja. Maar op dat ja. moment was ik nog echt het slachtoffer. Ja, ja. Woedend was ik. Ik had met ja, ja, ja. het liefst met mijn kleine vuistjes, ja. had ik die lachende grote man die me daar in de deur stond op te wachten, dat had ik echt. Dat herinner ik me ook, dat beeld van zo'n grote vader... en jij met, met die enorme voeten en kleine aardjes... en niet verder kan een navel of zo. Bernlef, in de jaren tachtig, nog een hele jonge stem... geïnterviewd door, door, door Paul Aalbers. Het mooie is, hij vertelde over herinneringen, wat jij... K-schippers in Voor jou hebt uh, gedaan. Die verhalenbundel van je is natuurlijk herinneringen aan je vrienden ophalen. Maar wat je ook hebt proberen te doen... en dat vind ik wel het hele knappe van dit, uh, van dit boek... Uh, is dat je met een hele lichte toets... dat, ja, zoals je zelf al zegt, ik was gek van verdriet... maar uh, toch met een lichte toets hebt geprobeerd om, om dat vast te leggen. En, en om ze het leven weer in te jagen... Ze moesten weer tot leven komen, binnen de kaften van dit boek in ieder geval. Dat is wat ik heb geprobeerd. En wat je dan ook doet, is iets wat daarbij hoort. Dat is toveren. Zou je dit stukje willen voorlezen? Het is na de dood van... Uh, van... Nu ik nog... Nu ik nog uh, nee, wacht even. Dat, ik zit in de trein. Ja. Ik zit in de trein naar, uh, naar Brussel of naar Amsterdam. Doet er ook niet toe. Ik denk dan, nu ik nog... In verband met mijn vrienden, er niet meer zijn. Nu, ik nog, denk ik, in de trein. En ik haal hem wel haast magische e-mail uit mijn tas. Van Henk, het zijn maar een paar regels. Ik lees ze steeds weer. Beste Gerard, heb jij voor mij de naam, het adres. en eventueel het e-mailadres van de jazzwinkel waar je. Peewee Russell hebt gekocht, die plaat had ik voor Henk meegenomen. Hij wil daar zijn collectie aanbieden. Eh, Het gaat hem naar omstandigheden goed. Hij slaapt alleen bij harten aan stoten, en dat is typisch Henk. Maar dat doen zoveel dieren... Ja, dat zegt hij vlak voor zijn dood, hè? Naar omstandigheden gaat alles goed. Slaap alleen bij horten en stoten, maar dat doen zoveel dieren. Die ja, en, en dan kijk ik naar de datering van die e-mail. Dat is 29 oktober 2012, 19.26. Maar op die dag, in de morgen, was hij verdwenen. Dus het, ik, ik had het besef dat hij me iets kon mailen ja, van beyond. Later, als ik ze weer aan het praten Heb gekregen tijdelijk, wordt daar duidelijk uh, hoe dat zit. Maar ik heb het. Maar je uh, dacht aanvankelijk, hé, hey, dit kan niet. Hij heeft na zijn dood nog een e-mail naar me verstuurd. Dat, was, uh, ja, dat, dat heeft me totaal verrast. En uh, het liet me niet meer los. Die hele treinreis, maar ook dagen daarna niet. Dat, dat zal er mede toe hebben geholpen dat ik denk, als hij me toch e-mailt dan moet ik er meer mee kunnen doen, Wim. Dan moet het, moet ze, moeten ze in het leven in, in uh, kunnen komen. Ik moet daar in ieder geval een poging toe doen. Als je nou aan die mannen denkt... Hè, met wie je een heel leven hebt, hebt geleid, boeken hebt gemaakt... met Bernlef heel veel boeken, met tijdschriften hebt gewerkt... samen met, uh, met Brans, uh, jullie jeugd samengedeeld. Wat was dan het meest wezenlijke daarvan... En ik, ik begrijp wat een loodzware vraag dat is als je, als je iets probeert samen te vatten. Maar wat het, was dat? Nou, ik zou zeggen, wat was het leukste? Ja. Het leukste was dat je iets kon maken wat niet eerder had bestaan. Waar alles in kon. Kindergedichten. Ja, dat heb je al gezegd. Eh, en, het je... Op, en dat je daar een vorm voor kon vinden die nog niet eerder bestond. Nou, dat is toch heel wat. En als je denkt aan jullie samen op straat. Gewoon fietsen bijvoorbeeld, of lopend. Amsterdam-West hebben we het over. Ja, ja ik deed met, met Gerard, als ik van school uh, kwam... dan uh, deden we een poging altijd zo langzaam mogelijk uh, te fietsen... of je een surplus zou uh, kunnen bereiken. Zoals je dat wel in het, uh, het stadion ziet. We gingen al veel naar het wielrennen in het stadion. En ineens stond iemand volkomen stil en dan schoot hij daar weer uh, uit los. Je kon, uh, ja, maar je kon met niets ongeveer alles doen. En dat lukte ook. En als je zegt, eerder tijdens dit gesprek. toen ze er niet waren in die nacht, ik luisterde en ik was bijna, ik was bijna nou ja, half gek van, van, van verdriet. Ja. En dat, dat, dat, dat nam een top. Toen ik, eh, dat zegt nog iets over de vorm van dit boek... er staat ook een stuk over Rudy Kousbroek in... en dat speelt zich op voor een deel af in de Van Balenstraat. En ik laat Kousbroek dan even gaan... en herinner me dat ik decennia later een zolletje foto's moet wegbrengen... waar de laatste foto's van Henk en Gerard, die ook in dit boek staan... Ja. die dan nog niet zijn ontwikkeld. Dus ze zijn alle twee dood... Maar ik heb nog een uh, analoge camera. Maar ik heb ze in dat foto-rolletje. Foto Daar zitten ze 10, 20 keer op en die beelden zie ik nog. En ik, ik denk, ik, ik zou ze uit mijn vuist moeten kunnen laten springen. Nu. Maar waar lag dat fotorolletje? In, thuis boven. En ik, als John Cleese schoot ik naar boven. Dat was tussen de boeken. Haalde het weg. Ging naar de. Maar hoe uh, oud was dat rolletje? Wanneer had, had je dat? De dat voort... was de laatste keer, uh, keer dat ik ze had gezien. 1 september 2012. En. Uh, maar de, de, de winkel was dicht. Toen leidde met mijn geheel in Barbara stijl naar de tompoezen en de rookworsten van de Hema. Want ik dacht, daar kan je het wel laten ontwikkelen. En zo was het ook. Maar dat duurde een, uh, duurde een week. Dus over de drempel met mijn vrienden in een foto zal ik bij de Hema. Dat is iets wat we onmiddellijk in Barbara hadden afgedrukt. En ook ontzettend om hadden gelachen. En ze hadden ook moeten lachen over de dood heen als ze jou daar hadden gezien met dat laatste fotorolletje van hen... Ja. en dan <laughs> voor die winkel die gesloten is. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, En wat dacht je toen je die foto zag voor het eerst? Gewoon keek naar. Ja. Het je, is toch een soort geschenk. Het is een post... Ergens zeg ik ook dat... Uh, hoe... Uh, hoe... Dat je al, nee, ik dacht er vooral aan dat als je bevriend bent met iemand... dat je vrijwel voor niks alles krijgen kan. Je kan hem even opbellen, je kan hem even kijken... je kan aan de andere kant gaan staan... je ziet zijn rug of de implant van de haar. Dood kan niks meer en dan heb je zo'n rolletje. Dat wordt van het grootste belang. Een soort geschenk een bezicht van iemand... die er dan toch nog even uh, is en je één en de plek blijft natuurlijk cool in je hoofd. Je beoordeelt het meteen of je het kan gebruiken in een boek. Iets, zelfs in deze klasse kan iets goed zijn, maar toch onbruikbaar. Maar dit kon erin. Maar dat had je meteen toen je die foto's had. Je wilde de foto's hebben omdat het de foto's van je vrienden zijn. En je zag jezelf ook al meteen bezig met het verhaal dat je over ze ging maken. En er, voor de gesloten Naast, winkel was er het gezicht. Kon, het kon niet anders. Ik had die stemmen teruggekregen in, in de nacht van de radio, van het hoorspel. Toen kreeg ik hun gezichten terug via de fotografie. Dus toch via de kunst in zekere zin. En de stem in de ene hand en een gezicht in de andere hand. En je deed. En er kwam weer iets. En ze waren niet verdwenen, ze ja, waren er weer. Ja. Dank je, Kaas Schippers. En ik sprak met Kaas Schippers en ik sprak met hem... over zijn verhalenbundel Voor jou, Boek waaraan hij begon in Brussel, lesgevend aan filmstudenten. En toen gingen dus kort na elkaar zijn oude vrienden... Gerard Brans en Henk Bernleff dood. Schippers heeft daar dit prachtige boek over geschreven hoe je met een lichte toets over dat verdriet kunt schrijven... dat ontstaat wanneer je vrienden doodgaat. Dit was Brans met Boeken. Volgende week ben ik er niet, dan is hier Manjare. Week daarna zijn wij er gewoon weer tussen 7 en 8 uur op Radio 1.